Tien uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Vier verdachten van betrokkenheid bij de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen in Almere blijven langer vastzitten. Hun voorarrest wordt voor de derde keer met 30 dagen verlengd. De rechtbank in Lelystad verklaart dat het onderzoek nog niet is afgerond en dat er sprake is van een zeer ernstig feit. De vier zitten sinds begin december vast op verdenking van doodslag, mishandeling en openlijke geweldpleging. In de zaak zitten in totaal zeven mensen vast. Verontruste medewerkers van Capgemini hebben vanavond in een bijeenkomst besloten een open brief te sturen naar de directie. Vanmorgen maakte het bedrijf bekend dat de lonen van sommige werknemers met maximaal 30% worden verlaagd. Na ophef onder het personeel stelde het IT-bedrijf dat bij tot 20%. De werknemers vinden een loonsverlaging van 20% nog steeds volstrekt onacceptabel. Ze willen met de directie om de tafel om opnieuw te praten over de loonsverlaging. Capgemini wil het loon van ruim 300 van de 4500 werknemers verlagen. Bij de meeste van hen gaat het om minder dan 20 procent. Astronomen hebben de tot nu toe kleinste planeet buiten ons zonnestelsel ontdekt. De planeet heeft ongeveer de grootte van onze maan. In het wetenschappelijk tijdschrift Nature publiceren de astronomen over de planeet die ze Kepler-37b noemen. Kepler is de naam van de ruimtetelescoop die in 2009 werd gelanceerd... en die waarnemingen levert waarmee de maat van planeten kan worden berekend. De ontdekte planeet is de binnenste van drie planeten die om de ster Kepler-37 draaien omdat de planeet zo klein is, verwachten astronomen dat die alleen bestaat uit steen en geen atmosfeer of water heeft. Het weer. In het noorden en oosten een kleine kans op wat sneeuw. Temperatuur vannacht min 2 tot min 5. Morgen en vrijdag geregeld zon en een kleine kans op lichte sneeuw. Maxima tussen 0 en 2 graden. In het weekende wordt de sneeuwkans groter. Dit was het NOS Journaal. NOS NOS langs de lijn met de Galatasaray tegen Schalke en AC Milan Barcelona. 1-0 de boating, maar dat luchtje, Ronald. Ja, een luchtje van Hens. Nou ja, een luchtje. Het stinkt ernaar eigenlijk. Want Sabata, uh, de centrale verdediger, dat was degene die die bal raakte eigenlijk... toen hij op de 16 meter stond. En via Wiens lichaam, dacht ik in eerste instantie... hij voor de voeten van, van uh, Kevin Prins Boateng. Maar er zat wel degelijk een hand aan van die centrale verdediger van Milan. Het is de arbitrage ontgaan of niet als Hens beoordeeld. Maar dat lijkt mij toch sterk, want uh, dit was zeer opzichtig. En uh, ja, Boateng twijfelde vervolgens geen En schoot die bal uh, achter uh, Valdes. En zo is uh, Milan dus op een 1-0 voorsprong uh, gekomen. En heeft dus optimaal gebruik gemaakt van die vrije trap na nou, dat uh, schot van uh, Montolivo. Dat dus uh, in, een, uh, in een kluts terecht kwam waar de handen van uh, Zapata dus bij zaten. Maar nou, duidelijk dus wel de goal voor uh, Milan. Dan gaat uh, Barcelona nu reageren. Haalt Fabregas middenvelder eraf. En brengt Alexis Sanchez. Dat is een, een echte aanvaller, de Chileen. Die komt er dan in, komt daar voorin bij. Dan zal er wellicht wat, uh, wat, wat, wat, wat anders gespeeld gaan worden voorin. Zal men proberen iets meer de vleugels te bezetten. En zal het dus wat uit elkaar getrokken moeten worden. Achterin bij Milan om die manier wat ruimte te creëren. Dat zal uh, de gedachte zijn bij Barcelona op de bank. En Allegri, ja, die hoeft niet zo heel veel aan zijn elftal te veranderen. Het staat eigenlijk goed, er wordt weinig weggegeven. Het voordeel is wel dat met die goal van Kevin Prince, Boateng... en wat kleine overtredingjes en wat irritaties... dat het een echte wedstrijd is geworden. En daar waren we eigenlijk wel naartoe natuurlijk op zoek. Vrij trap nu voor Barcelona. Heel hoog overgeschoten door Lionel Messi... Die heeft... Ja, hoort dat, uh, hoort dat publiek eens eventjes tekeer gaan. Die vinden dat wel mooi. Dat uh, de voetballer van het jaar... En van het jaar daarvoor en het jaar daarvoor... Deze bal zo heel hoog over de goal schiet. Oftewel, het is niet zijn avond. Zoals eigenlijk helemaal niet de avond is van Barcelona. En het lijkt er heel stiekem op dat Milan daarvan kan gaan profiteren. Maar goed, we moeten nog meer dan 25 minuten spelen. Die tijd heeft Barcelona nog en Milan moet vooral niet overmoedig worden. Gaat nu wat risico nemen achterin bij Abiati, die een bal moet wegtrappen. Moet hij veel sneller doen eigenlijk. Nou, Milan probeert uit te verdedigen met Montari, maar die heeft hem al lang over de zijlijn gelopen. Halverwege de helft van Milan de ingooi voor Barcelona richting Messi. Messi, twee, drie bewegingen. Ja, dit doet hij fantastisch. En dan speelt hij de bal ook nog eens vrij op het middenveld. Overigens heeft Piquet nog een gele kaart gekregen vanwege protesteren. Sanchez nu met de bal aan de voet. Weer terug naar Sanchez. Die bal vanaf het middenveld van Busquets. Uiteindelijk gaat hij nu naar de laatste lijn. Daar staat Pujol. Pujol weer naar Piquet. Ja, het speelbeeld zal niet veranderen. Barcelona zal met veel balbezit op jacht gaan... Uitgespeelde kans en eventueel een goal. Maar die goal heeft Milan maar vast te pakken. Het staat in eigen huis met 1-0 voor tegen Barcelona. En dus wordt het boeiender in Milaan. Boeiend was het al in Istanbul bij galatasaray Schalke. Frank? Ja, prima eerste uur gezien. 1-1 de tussenstand nu. En uh, Schalke neemt uh, de aanval van Galatasaray over. Bastos gezocht aan de linkerkant. Die loopt uh, zijn directe tegenstander dan uit. Maar krijgt de bal niet voor bij Huntelaar. Hij probeert het wel. Maar de bal gaat hoog over de Nederlandse aanvaller van Schalke heen. Bastos die uh, gekomen is in de winterstop uh, van Lyon. En daar uh, wel degelijk wat toevoegt. Wordt veel gezocht door uh, de middenvelders van uh, Schalke. Zijn snelheid is natuurlijk een enorm wapen. En uh, daar maakt Schalke gretig gebruik van hier vandaag tegen Galatasaray. Waar Hildebrand nu de bal heeft. En waar we Drogba al maar minder in het spel betrokken zien worden. En datzelfde geldt voor Yilmaz. Want als de eend in het spel zit of uh, aan, aan de bal komt. Dan komt er ander eigenlijk bijna automatisch ook niet aan de bal. Slordige de paas nu gegeven van Matip, centrale verdediger van Schalke. Over de zijlijn geschoten, zomaar richting niemand. Daar staat eigenlijk alleen Sabri. Die mag nu ingooien, de aanvoerder van Galatasaray en Rechtsbek. Hij neemt rustig de tijd. Ik denk toch dat de Turken dit enorm vinden tegenvallen zoals het nu gaat. Met Galatasaray, ze hadden toch wat meer verwacht van Sneijder, Drogba. Sneijder kunnen ze al niet meer van verwachten. Nu mogen ze wat verwachten van Amrabat. Die probeert een steekbal op Yilmaz. Maar die wil de bal in de voet hebben en die Laat dat uh, zonder dat die Amrabat aankijkt. Dat heel duidelijk merken in woord en gebaar. Dat die, die steekpaas van Amrabat helemaal niets vindt. Intussen heeft Hildebrand alweer zijn verdedigers in... Uh actie gezet. Jones is uh, inmiddels aan de bal voor uh, uh, Schalke, de doelpuntenmaker. Op slag van rust maakte hij de 1-1 Amrabad. Nu bal breed. Philippe Melo, aanname niet lekker. Dan moet hij terugdraaien. En in plaats van de bal terugleggen, toch maar uh, -in -top zoeken in de middencirkel. Die verliest het duel van uh, Kolasinac. En dus kan uh, Schalke weer komen. Over de rechterkant, Farvan legt de bal langs een tegenstander. Moet dan een sprintduel aangaan met de bal en een aantal tegenstanders. En dan is het uiteindelijk uh, Noemkeu. Die eerder bij de bal is. Maar dan op het moment dat hij de bal raakt struikelt. En dan uh, gaat de bal over de zijlijn. Net als Noemkeu trouwens. Maar uh, dat doet, laatste doet wat minder ter zake. Het is balbezit voor uh, Schalke. Heuger gaat uh, gooien. Draxler staat al klaar om de bal aan te kunnen nemen. Maar we gaan eerst via Neustetter en Bastos met zijn linker proberen te schieten. We zagen Eboué al zijn shirtje aantrekken bij Galatasaray. Hij staat op het punt om te gaan invallen. Zometeen bij de Turken de ploeg van Fatih Terin. Die ook teruggehaald is om dit Calatasse-rij tot de allergrootste ploegen van Europa te laten behoren. Maar of dat dit jaar al gaat gebeuren, dat is een vraagteken. Want thuis niet winnen van Schalke, dat niet geweldig draait in de competitie. Dat is natuurlijk bepaald geen grote prestatie. De doeltrap opgevangen door Schalke op het middenveld. Neustetter glijdt weg. Dat gebeurt veel spelers, heb ik al gezegd. Want de Grasmat is erbarmelijk ook. Ook daar kan nog het nodig aan gebeuren in Istanbul. Amrabat houdt wel goed zijn lichaam tussen hun tegenstander en de bal. Houdt zo Galatasaray in ieder geval in balbezit. Inan met veel ruimte, steekpaas hoog over de verdediging van Galatasaray heen. Maar Hilmas niet bereikt en dan kan Schalke weer komen. Het spel gaat snel heen en weer, maar kansen en echte aanvallen... Die missen we nog een beetje in deze tweede helft. Daarvan hebben we er in de eerste helft wel meer gezien. Het tempo is wel aardig. Op het moment dat ik het zeg is het tempo helemaal weg. Bastos, balletje breed naar Heuwerdis. Die wordt gelijk klem gezet tussen Drogba en Yilmaz in. Je ziet het misgaan. Bal breed naar Yilmaz. Daar komt de 2-1. Hildebrand en buitenspel ook nog eens een keertje. Oh, dit doet dat centrale duo voorin bij Galatasaray. Onvoorstelbaar slecht. Het begint heel goed. Ze zetten Heuwe dus vast. Die kan geen kant op. Drogbaver over de bal. Yilmaz veel te gretig. Anderhalve meter buitenspel. En dan ook nog Hildebrand die ertussen komt. Het was sowieso geen goal geweest. Daar hebben we de grote kans op winst voor Galatasaray gehad. Althans, een voorsprong. Het is uh, Altin top die eraf gaat. Voor hem komt Eboué in de ploeg. Galatasaray kan nog wel winnen. Maar moet zorgvuldig omgaan met die spaarzame kansen die het krijgt. 1-0 in Milaan bij AC Milan tegen Barcelona. Het spel heeft enige tijd stilgelegen vanwege een botsing, een nare botsing. Met de hoofden tegen elkaar, Pujol en Pazzini. Pujol uh, ligt nog altijd gestrekt op uh, de bank bij uh, Barcelona. Wordt daar gehecht. Pacini wordt ook nog altijd opgelapt. Nou, ja, die is inmiddels wel weer terug in het veld. Met uh, Pujol. Uh, ja, die krijgt een soort tulband aangemeten. Het is niet voor het eerst in zijn carrière dat hem dat gebeurt. De twee gingen allebei voor de bal en kwamen met de hoofden tegen elkaar. Ja, Pacini speelde, uh, schreeuwde moord en brand. Pujol stond eigenlijk weer snel op de voeten. Maar het gekke is dat de behandeling van Pujol uiteindelijk meer tijd in beslag neemt. Wat is er in die tussentijd gebeurd? Nou, er komt een corner aan voor uh, Milan. Dat betekent wel dat uh, zowel. Zolang Milan natuurlijk dit balbezit heeft. En eigenlijk al na de goal ernstig is gaan vertragen. Dat er niks van Barcelona te duchten valt. Montelivo gaat de corner nemen. Boateng en uh, Pacini in het strafschopgebied. Bal wordt gekopt door uh, Boateng. Maar niet goed gekopt. Kan uitverdedigd worden door Barcelona. Maar niet goed uitverdedigd. Want er wordt op goal geschoten door Pacini. Nou, die is dan voldoende weer met zijn hoofd bij deze wedstrijd. Dit is een halve omhaal. Die uiteindelijk wel in uh, de handen belandt van uh, Victor Valdez. Pujol is inmiddels ook. Weer terug geloof ik, want uh, ik hoor het enorme fluitconcert. Nou, nog even een ander shirtje aan. En dan uh, zit het er allemaal weer op. En in die tussentijd wordt er weer een overtreding gemaakt op een andere speler van uh, Milan. Die is mij even ontgaan uh, wat er nou precies gebeurd is. Want dat uh, gebeurde niet op het moment dat de bal daar was. En zo heeft de Schotse scheidsrechter Thompson zijn handen vol. Het is Abate die een luchtduel aangaat met Messi. En dan geblesseerd op de grond uh, blijft uh, liggen. En daar komt uiteindelijk de kans uit voor, uh, voor Pazzini. Die halve omhaal in uh, ja, de handen dus van uh, Valdes. En zo hebben we de ene blessure na de andere. Een beetje een aflevering van Mesh hier in San Siro. De ene hoofdwond na de andere. Maar uh, uiteindelijk blijven we gewoon met 22 op het veld staan. En we hebben slechts één goal gezien. Maar dat een aardige van Kevin Prince-Boarteng. Het is 1-0 voor Milan. Bij Galatasaray Schalke is het 1-1. Na 66 minuten vrije tap voor Schalke. Noemke heeft, heeft een gele kaart opgelopen bij het maken van de overtreding. Er zijn nogal wat meters te overbruggen in de richting van Muslera. De doelman van Galatasaray. Maar dat gaan ze nu proberen bij Schalke. De kopbal van Jones komt niet ver. Want hij schampt slechts de bal. Maar Galatasaray en het uitverdedigen is ook niet erg zorgvuldig. Wie krijgt dan uiteindelijk de ingooi? Galatasaray terwijl... Uh, Bastos hem graag wil hebben. De schotten kijken elkaar uh, vragend aan. Van, wat bedoel je nou? Geef dan in ieder geval aan. Wat jij vindt daar langs de zijlijn lijkt uh, William Collum. De scheidsrechter wel te zeggen tegen zijn assistent. Nou, die geeft dan uiteindelijk dan toch maar aan dat de ingooi voor Schalke is. Die ingooi is nu genomen. Heuger, uh, even kort op Farfan. In combinatie met uh, Farfan, maar die krijgt net een duw. Van Inan wordt dus uh, die aanval onderbroken. Want Kalatasaray mag gewoon doorvoetballen. Aanname van Drogba op de borst is indrukwekkend... Maar maar niet goed genoeg om in balbezit te blijven. Diepe bal in de richting van Bastos. Die even uitgeweken is. ...naar de rechterkant. Diepe bal van Draxler. Die komt uiteindelijk in de handen van Moeslera terecht. En dan kan Galatasaray weer komen. Inan met een tegenstander Draxler in de rug. Dan is het lastig doorvoetballen. Dat blijkt ook wel. Levert in bij Noystetter Korte combinatie. Dwars door het midden. En dan is Draxler even weg. Maar heeft dan Philippe Melo het gelukt dat Draxler op de bal gaat staan. En zo kan Galatasaray weer overnemen. Eboué net in de ploeg gekomen inderdaad. Voor Top bereikte Drogba. Drogba... Die wil wegdraaien bij zijn tegenstander. Maar Typ die raakt volgens de assistent scheidsrechter op de achterlijn. Uiteindelijk de bal als laatste of niet? Nee, uiteindelijk zegt hij dat het een doeltrap is voor Schalke. Tot ontsteltenis van de Ivoriaanse International. Die uit alle macht probeert nog bij de bal te komen. En inderdaad degene is die de bal als allerlaatste raakt. Doeltrap Schalke, het is 1-1 in Turkije.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 En a good heart, kwart over tien. Messi met baard. niet gezien vanavond, Ronald. Nee, absoluut onzichtbaar in de wedstrijd tot nu toe. En als hij al eens een keer balbezit heeft, dan laat hij de bal van zijn voet stuiten. Het is een, uh, ja, gewoon een, een bad day voor uh, de, de voetballer van het jaar, voor Lionel Messi. Hij is nu ook ver teruggezakt. Spannend ophalen op het middenveld, de wedstrijd nog een kwartier. En Milan op een 1-0 voorsprong door die goal van Kevin Prince Boateng. En uh, ja, Milan uh, houdt stand, dat kan je kunnen zeggen. En Barcelona is niet bij machten om nou eens uh, echt gehakt te gaan maken van uh, Milan. Niet eens echt bij macht om in de buurt te komen van uh, Abiati die een vrij werkloze avond heeft. En dat had de doelman toch ook niet verwacht toen uh, deze wedstrijd tegen Barcelona op het programma stond. Maar goed, het is pas de eerste... Van twee wedstrijden in de achtste finale natuurlijk. Maar Barcelona wil niet verliezen, dat mogen duidelijk zijn. Dus nu een schot van afstand dat niet onaardig is, maar naast gaat. Van Iniesta die de bal vrij speelt. Komt het vanaf de linkerkant, bal voor het rechterbeen. bal zelt dan net iets weg van de goal, maar hij heeft dan weinig ruimte nodig om te schieten. Maar uh, net naast de goal en dus uh, ontsnapt Milan even dat momentje van vrijheid voor uh, Iniesta. Want je kunt eigenlijk zeggen dat alle sterkhouders van Barcelona het vanavond een beetje laten afweten. En dat Barcelona zichzelf schuldig maakt zo heel af en toe aan dingen die niet vaak voorkomen. Namelijk het maken van gemene overtredingen. Busquets, Piqué net ook alweer een keertje gezien in een, uh, in een duel. Fabregas al eerder. Nou ja, zo laat Barcelona, als het niet loopt, zich ook in dat opzicht niet onbetuigd. Nu el Sharabi weggestuurd aan de linkerkant. Duel met Piqué. Loopt hij de bal over de achterlijn? Het antwoord daarop is ja. Maar nee, Piqué heeft de bal dan toch nog geraakt. En dus mag er een corner komen voor Milan. Wat ik zie nog net, Schotse scheidsrechter naar de kant wijzen. Piqué overigens nu geflankeerd door Pujol met een enorme pleister op zijn hoofd. Nou, dus die botsing met uh, Pazzini. Nieuwe botsing zal er niet volgen van Pazzini. Is inmiddels vervangen door Niang. Dat 18-jarige Franse talent die nu de bal laat gaan op die corner vanaf de linkerkant. De bal komt weer terug bij Montolivo. Of nee, El Charabi is dat die die corner nam. Maar die krijgt de bal terug in buitenspelpositie. En dan is het balbezit voor Milan rond het strafschapgebied dus ten einde. Het is overigens op het randje hoor, van buitenspel. Maar ja, de vlag is omhoog gegaan. Daar kunnen we nog heel lang over praten. Vrijtrap voor Barcelona is een logisch gevolg. En die vrijtrap wordt natuurlijk kort genomen. Want men gaat. Weer proberen op te bouwen via het middenveld. Xavi heeft de ruimte om wat stappen voorwaarts te maken. Jan komt dan wel stoorde, maar niet heel overtuigend. Daar speelt hij zich dus wel onderuit, onder die druk. Maar uiteindelijk moet men toch weer terug naar de laatste lijn. Pujol met die enorme pleister, dat ziet er echt niet uit. Terug naar Piqué. Piqué kijkt dan en dit is wel heel uh, raar. Hij ziet werkelijk geen afspeelmogelijkheid. Nou ja, dat is alleen maar goed van Milan. Dat doet het dus voortreffelijk in de verdedigende organisatie. Het is 1-0 voor Milan. We gaan richting de laatste 10 minuten. In Istanbul zijn we uh, bezig met het laatste kwartiertje. Dit is zojuist ingegaan. 1-1 is de stand tussen Galatasaray en Schalke. Bij Schalke Huntelaar een goede kans gekregen. Typische Schalke aanval. Uiteindelijk Draxler die de achterlijn haalt en weet... De bal moet naar de penalty stip. Daar ergens is onze puntspeler Huntelaar. Dat was ook zo. Huntelaar kon ook uithalen, maar deed dat weinig secuur. Het bal vloog hoog over de goal van Galatasaray heen. De eerstvolgende actie van Huntelaar was een gang naar de kant... waar hij vervangen werd door de Vin Pukki. En uh, hij zit dus nu met net als uh, snijder in de dugout te kijken... naar het verloop van deze wedstrijd. Felipe Melo legt de bal even terug voor Galatasaray. Hij gaat uh, richting Kaya in de middencirkel. Daar uh, kan Galatasaray. Laat Asaray de bal verplaatsen naar de rechterkant. Inan zoekt naar Eboué. Maar die wilde net diep gaan. Dus moet Inan even wachten tot Eboué besluit terug te komen. En als Eboué dat gedaan heeft. Schiet hij de bal via zijn tegenstander over de zijlijn. En dan denk je. Ja, daar schiet je niet zo gek veel mee op. Om die bal via Bastos over de zijlijn heen te gooien. Maar die Eboué die kan. Ongelooflijk ver ingooien. Dus staat iedereen van Galatasaray in het strafschopgebied, Terwijl uh, Ebué nog halverwege de helft van uh, uh, Schalke staat. Hij gooit in. Haalt Drogba dan uiteindelijk niet. Dat was het doel van die ingooi. Maar uh, Schalke kan ook in tweede instantie wel doorvoetballen. Yilmaz, randje buitenspel. Uithalen. Oh, hij schiet voor langs. En dan is de vraag, staat hij buitenspel ja of nee? Volgens mij wordt hij het niet gegeven. En dit zijn typisch die momentjes van Yilmaz Dat je denkt, waar was je ook alweer? En dat ineens staat hij vrij voor de goal van Hildebrand. En die ziet de bal tot zijn grote geluk. Want het is een goed schot hoor. Prima volley van die topscorer van Galatasaray... Anderhalve meter naast de goal van Schalke geschoten. Daar was hij dan weer eventjes. Zo'n momentje van hem de doelpunten maken voor Galatasaray in deze wedstrijd. Maar hij maakt er geen tweede bij. Vooralsnog Amrabat legt even terug voor Galatasaray dat de bal alweer veroverd heeft. Maar de diepe bal van Riera wordt onderschept. Even hard krijgen ze de bal weer terug achterin bij Galatasaray. Dus de overname voor de Turken. Met Sabri die het duel aangaat. Ebruwe die dan overneemt als Sabri is uitgespeeld. En we gaan naar Ronald. 2-0 voor Milan. Uh, Montani is de doelpunt te maken. Wat een uh, prachtige goal van Milan. Wat fantastisch uitgespeeld door eigenlijk de voorste drie. Het begint allemaal met uh, Niyang. De man die uh, is ingevallen voor Patsini, die daar uh, balbezit krijgt. En uiteindelijk speelt men als een soort uh, rugby aanval dit uit. Aan de rechterkant, daar begint het allemaal. Het verhaal voor Milan met Niyang, die aardig doorzet. Vervolgens paast op El Shaarawy Die legt de bal weer wat verder naar links. En Montari is daar op een soort voeten naar voren geslopen. De middenvelder meldt zich daar en schiet de bal in de verderhoek. En zet Barcelona dus op een 2-0 achterstand. En zo is die jonge Fransman, die vervangt dus van Pacini, direct belangrijk voor Milan. Maar wat is nog veel belangrijker? Dat Barcelona op een 2-0 achterstand staat. En je kunt je zo voorstellen dat San Siro ontploft. Want dit had toch niemand verwacht. Hier had niemand rekening mee gehouden. Ja, proberen om de schade beperkt te houden. Natuurlijk proberen om te winnen. Maar met nadruk op proberen. Maar met 2-0 voorstaan. Wat een ongekende luxe. En dit 2-0 in een uitwedstrijd. Ja, dit is billenkoek voor Barcelona. Dat net niet verder is gekomen dan een vrije trap van Xavi. Net over de lat. Dat wel. Maar men heeft er dus een spelhervatting voor nodig. Om in de buurt te komen van uh, Abiati. De doelman van uh, Milan. Barcelona probeert het. Is uh, op de helft van Milan aangekomen. Aan de rechterkant. Pedro geeft de bal terug. Weer naar Daniel Alves. Chavi in uh, de as gevonden. Chavi kijkt. Maar Milan heeft zich weer gegroepeerd opgesteld. rond de eigen 16. Daar is al heel de avond geen doorkomen aan. En waarom zou dat nu wel gebeuren? Uh, Sanchez wordt gezocht. Niet gevonden. Laat de bal van de voet stuiten. En de bal wordt natuurlijk weggetrapt. En over de zijlijn. Daar waar uh, coach Allegri tevreden staat toekijken. En je ziet dat. Uh, Bijvoorbeeld Montolivo nog eens eventjes naar de klok kijkt. Om eens te kijken hoe lang moeten we nog stand houden. Het is in elk geval zo dat als Barcelona scoort. Dat die overwinning niet in gevaar komt. En dit is een prima uitgangspositie. Voor die wedstrijd over drie weken in Barcelona natuurlijk. Iniesta zal er alles aan doen. Om die bal richting Messi te krijgen. Maar doet dat zo onzorgvuldig. Dat Milan kan uitverdedigen. Lange haal naar voren. Dan weer het spel van Barcelona. Even onderbroken door Montolivo. Montadi vervolgens. Die dat ook doet. En een lange peer naar voren. ...geeft wel, Sharabi wel achteraan shout. ...maar eigenlijk kansloos is tegen een overmacht van Barcelona-verdedigers. Daniel Alves, Xavi in de middencirkel. Milan weer terug, nu wordt er wel diepte gezocht. Nu wordt er diepte gezocht, door wie? Door Messi. Die dan wel naar de grond gaat, maar geen penalty krijgt. Het is niet Messi, streep dat door, het was Pedro. Maar uiteindelijk geen overtreding... Van die uh, Fransman Constant, die linksback, die ik nog niet veel heb genoemd. Maar eigenlijk een uitstekende wedstrijd speelt. International voor Guinea. Geboren in Frankrijk, maar uh, van uh, ouders uit Guinea. En dus ook voor dat land gekozen om als international uit te komen. Zoals Boateng bijvoorbeeld voor Ghana speelt. Terwijl hij in Duitsland uh, geboren is. Balbezit voor uh, Milan. Dat met 2-0 voorstaat tegen Barcelona. Een verrassing in San Siro. Er zijn nog negen minuten te spelen bij Galatasaray tegen Schalke. Stand 1-1. Beide ploegen weer een goede kans gehad hoor, om te scoren. Bij uh, Galatasaray was hij voor Sabri uit een spellervatting. Een fraaie volley vol op de punt van de wreef geraakt. Bal was onderweg naar de linkerbovenhoek. Maar Hildebrand stomte de bal over zijn doel heen. En Draxler even later aan de andere kant. Counter van Schalke. Hij moest alleen dwars door het midden. En besloot op een meter of 18 van de goal uh, te schieten. En schoon een halve meter naast de goal van Moes Lera. Kortom, beide ploegen willen eigenlijk stiekem hier die wedstrijd wel winnen. En natuurlijk, Galatasaray, dat moet wel in eigen huis. eigenlijk Die voorsprong pakken voor de return straks in de Duitsland. Probeert uit alle macht sowieso het spel weer naar zich toe te trekken. Maar dat lukt maar heel mondjesmaat. Overtraining gemaakt nu door Drogba, die nog altijd in het veld staat. Even grijpt naar zijn schouder, heeft daar wat pijn. Heeft ook voortdurend te maken met Heuwe, dus. Die ook fysiek het duel gewoon aangaat met de geroutineerde puntspeler van Galatasaray. Vrije trap voor Schalke. Genomen op het hoofd van Draxler komt die bal er uiteindelijk uit. Neustetter, bal breed naar Bastos. De combinatie uiteindelijk met Kolasinac. Werkt niet omdat Kolasinac bezig is om Sabri te ontwijken. En dan krijgt Kolasinac uiteindelijk de overtreding tegen. En dat klopt, want hij vangt Sabri op. Op het moment dat die bal achterlangs hem gespeeld wordt, vangt hij Sabri. ...om zo te voorkomen dat Calatasaray er snel uit kan komen over die rechterkant. Vrije trap, Calatasaray. En de kaarten blijven op zak. Dat is maar goed ook voor Kolasinac, want die heeft al een gele kaart te pakken bij uh, Schalke verder. Ook Jones een gele kaart, die gaat de return in ieder geval missen. Maar ja, hij heeft zijn goal al gemaakt. Sabri, die uh, naar de kant uh, gaat, heeft zijn... Uh, band ingeleverd. En dan komt bij Galatasaray in de punt van de aanval Oemut uh, Bulut erbij. Een extra spits dus nog in de punt om toch nog die goal voor Galatasaray te maken. Eerst maar eens die bal voor inhouden. daar aan de rechterkant. Bulut gaat daar het duel aan. Hij uh, dus verdediger eraf aanvallen erbij. Dat zegt genoeg over wat uh, Fatih Terim wil. Ingooi voor uh, Schalke. Over de linkerkant. Het is uh, Noemkeu die er nog maar weer eens een ingooi van maakt. Ebuwe raakt dan vervolgens geblesseerd aan zijn hoofd. Dan moet de scheidsrechter het spel hier wel eventjes uh, stilleggen. Ebuwe voelt even aan het achterhoofd. Het is waarschijnlijk in botsing gekomen met uh, Bastos. Nee, het is met nota bene zijn eigen verdediger. Semit Kaya waarmee hij in uh, uh, botsing komt in het uh, duel om de, de bal uiteindelijk uit de luchten te kunnen halen... en naar een medespeler te krijgen, raken ze elkaar. En ook Draxler gaat nu naar de kant. Hij wordt vervangen voor Bar door Barnetta. Zo zijn we in de periode van de wissels aangekomen. Het is al een beetje een rommelige wedstrijd aan het worden in die tweede helft. Het wordt zo op deze manier niet minder bij galatasaray Schalke 84 minuten gespeeld, 1-1 de stand. Het is eigenlijk wonderlijk dat Barcelona alleen maar gevaarlijk kan worden... uit de spelhervattingen. Corner van Xavi wordt gekopt door Pujol... Ja, die kopt zijn pleister helemaal los. Maar dat zal hem een zorg zijn. Het grotere probleem is dat die bal naast gaat en het dus 2-0 blijft. Voor Milan in die thuiswedstrijd tegen Barcelona. Ja, u hoort het goed. Milan 2, Barcelona 0. En El Sharawi gaat naar de kant. man die de assist had op de tweede goal van Montari. En Traoré is zijn vervanger in de slotfase van deze wedstrijd. Die uh, zal uh, wat verdedigender uh, spelen. Want men zal nu werkelijk alles dichtgooien. En zorgen dat er geen muisje van Barcelona meer doorheen kan komen. 27-jarige speler uit Mali. Die wel van wanten weet als controleur op het middenveld. Hij zal erbij schuiven en dus een spits minder. Niang zal het verder in deze wedstrijd samen met Prins Boateng voorin moeten doen. En met name toch alleen. En ook Barcelona gaat Mascherano nog in het veld brengen. Ook nog een vervanging in de slotfase. Abiati staat klaar om een doeltrap te nemen. Die moet nog volgen op die kopbal van Pujol. Net naast de goal dus van diezelfde Abiati. Maar zo is Barcelona. Op Pujol gaat er overigens af. Ja, die pleister is losgegaan. Het bloed is alweer zichtbaar Overgehouden aan de, de botsing met Pacini. En Mascherano gaat dus centraal achterin met uh, Piquet spelen in de slotfase van uh, deze wedstrijd. Maar Barcelona eigenlijk alleen maar gevaarlijk geweest uit de vrije trap van Xavi net over de goal. En uh, gevaarlijk geweest net uit de corner van Xavi die dus voor Pujol werd gekopt. En verder van Barcelona helemaal niets vernomen. Hoe is het met Messi dan? Is hij er dan helemaal niet? Nou ja, hij staat wel op het veld. Maar hij speelt werkelijk in deze wedstrijd geen enkele rol van uh, betekenis. Milan heeft uh, de bal in de middencirkel. Het knappe kapwerkjes is van Montelief. Die uh, vervolgens uh, Traoré wegstuurt aan uh, de linkerkant van het veld. Nou, Die uh, laat die bal wel over de zijlijn lopen via zijn eigen hoofd. En dus mag uh, Barcelona ingooien. Maar grappig genoeg zet uh, Milan nu wel druk op Barcelona. Notabene op eigen helft. Ja, dit is uh, bijzonder. Omdat uh, eigenlijk Milan de hele tijd heeft afgewacht. Daar waar uh, Barcelona de bal had. Zo rond uh, de 16 meter. Soms nog wat verder naar achteren. Maar met die 2-0 voorsprong durft men eigenlijk nog wat verder druk te zetten. Omdat men toch wel weet dat Barcelona vanavond niet in beste vorm steekt. En daar komt wel het een en ander uit. Want Abate wordt nu vrijgespeeld aan de rechterkant. Uh, moet even inhouden, omdat hij ziet dat er geen afspeelmogelijkheid daar is. En nu moet Milan helemaal terug. Maar ja, het heeft wel gewoon de bal. En via de centrale verdedigers komt het uiteindelijk dus bij Max 6 terecht. Dat is trouwens een van die centrale verdedigers. En de Fransman paast weer. naar Abate de rechtsback in één keer doorverlengd richting uh, Traoré. Nee, Niang is dat. Aannemen. Prins Boateng speelt de bal aan tegen Busquets. En dan versiert hij daar toch heel mooi een in ingooi mee. Halverwege zijn eigen. Gaat er nog gewisseld worden in de slotfase? We zitten inmiddels in de laatste minuut. En het staat er terecht: Milan 2, Barcelona 0. Moutadi in de 81ste minuut. En Boateng net naar rust met de 1-0 voorsprong voor uh, Milan. Ingooien richting Niang, die dan uh, een overtreding tegenkrijgt. Vrije trap voor Barcelona, maar wel vlakbij het eigen strafschopgebied. Niang moppert een beetje. Maar ja, dat doet hij altijd. Ook toen Balotelli dit weekend tegen Parma een vrije trap binnenschoot. Prachtig was hij aan het mopperen. omdat hij uh, die vrije trap ook had willen nemen. Ja, die uh, jonge 18-jarige Fransman heeft uh, Milan heel wat uh, te stellen. Daar kan men nu eigenlijk al een boek over schrijven. En als je dan ook Balotelli en Prins Boatik nog in je selectie hebt... dan heb je het niet makkelijk als trainer. Dit is balbezit voor Barcelona. Iniesta verplaatst naar Dani Alves aan de rechterkant. Was de bedoeling. Traore zit ertussen. Mutari zorgt ervoor dat men niet direct door kan aan die kant. Zorgt er in elk geval voor oponthoud. En men is weer aan het zoeken Barcelona. Met nu aan de linkerkant Jordi Alba vrijgespeeld. Daar is ook Pedro. Daar is Jordi Alba weer. Daar is Pedro. Daar is Jordi Alba. 90 minuten zijn verstreken. Vijf minuten extra speeltijd. Ja, dat is wel terecht, want Pujol heeft alleen al lange tijd op de grond gelegen. Dat oponthoud is er al even geweest, er zijn een paar hoofdblessures geweest. Dus dat er wat extra tijd wordt bijgetrokken is niet meer dan terecht. Vijf minuten dus nog heeft Barcelona, maar dan vooral om de standoel wat draaglijker te maken. Ja, de spanning is er eigenlijk wel een beetje af en dat is gek. Je had verwacht dat Barcelona die wedstrijd zou beslissen, maar Milan staat gewoon met 2-0 voor. Even kijken, want er komt nog een kans aan voor Barcelona. Nee, komt er niet. Bal wordt naar het strafstopgebied van Milan weggekopt. Het is 2-0. We zitten in de laatste minuut officiële speeltijd bij Galatasaray Schalke 1-1. De spanning zit er hier nog vol op. En de druk op Kaya, ook centrale verdediger, komt daar goed uit in eerste instantie. Maar uiteindelijk dan toch balverlies bij Eboué -E ten opzichte van Bastos. En die staat dan nog gelijk heel diep op de helft van Galatasaray om daar gevaarlijk te worden. Schot uit de tweede lijn van heel ver, heel hoog over de goal van Galatasaray heen. schotpoging van Jones de doelpunt te maken zo. Kort voor rust voor Schalke. Dat ervoor zorgt dat hier een 1-1 op het scorebord staat. Een prima stand voor Schalke om mee te nemen naar Duitsland natuurlijk. En de coach van Galatasaray, Fatih Terim... had van tevoren al gezegd... ja, het is dan weliswaar Schalke. Maar het is toch niet zomaar dat wij van dat team kunnen gaan winnen. En dat we als vanzelfsprekend naar de volgende ronde gaan... in de Champions League. En hij heeft vandaag gelijk gekregen... Kregen. Poekie verovert de bal op de helft van Galatasaray. En opnieuw dus meteen druk op de goal van uh, Muslera Bastos gaat de 16 binnen. Dreigt even met het schot. Eboué blokt het. En dan kan uh... Galatasaray eraf komen, wilde ik zeggen. Maar dat gaat niet gebeuren, want Schalke de bal alweer. En dan de overtreding uiteindelijk gemaakt door Neustetter. Nee, het is niet Neustetter, maar Kolasinac zelfs... die daar helemaal opduikt in het strafschopgebied van Galatasaray. En er komt alweer een gele kaart aan van Colm, gegeven nu... Aan uh, Inan. Waarom precies is uh, mij ontgaan. Maar uh, dat is van een situatie ruim voor uh, deze overtreding. Waar nu uh, de vrije trap voor gegeven wordt. Inan is woest. en moet nu weggehouden worden bij uh, de Schotse scheidsrechter. En uh, de Turken op de tribune worden alleen maar wanhopiger, Want die hadden gedacht. Hier met 3-0 uh, waarschijnlijk weg te komen tegen Schalke. En zo gemakkelijk de volgende ronde te halen. Maar zoals gezegd, uh, Fatih Terim had al gezegd... wij gaan niet omdat we Drogba en omdat we snijder hebben... ineens uh, de hele wereld veroveren binnen vijf minuten. Daar gaat wat meer tijd overheen. Poekie nog maar weer eens een keer in de middencirkel voor uh, Schalke. Hij heeft een enorme draaicirkel nodig met de bal aan de voet. Maar blijft wel in balbezit. En op het moment dat hij dan gaat pasen... levert hij hem uiteindelijk in. Hij paast naar Barnetta. Maar die komt niet in uh, balbezit. Riera, die komt wel in... Balbezit, roeit de bal naar voor, Want We zitten inmiddels in de blessuretijd. Drie minuten extra tijd krijgen we erbij. En de eerste halve minuut is daarvan alweer uh, vergaan. Uh, Jones krijgt de vrije trap mee. En nu wil iedereen in Turkije natuurlijk dat hij razendsnel opstaat. Want de Turken willen nog winnen van Schalke. Dat gaat alle mogelijke moeite kosten. Want nu is het 1-1 in blessuretijd. 2-0 voor Milan. Nog twee minuten in de blessuretijd. Dat is Traoré nog een keer richting, in de counter richting Valdescan. Maar uiteindelijk hem de weg wordt geblokkeerd door Piquet. Milan heeft de bal. Speelt de bal rond. Barcelona probeert wel te jagen. Probeert natuurlijk in die laatste lijn de zenuwen. Ja, dat lukt ook. Want Milan is niet bestand tegen het drukken van Barcelona. Maar blijft uiteindelijk met hangen en wurgen Met piepen en kraken. En met alles wat erbij hoort op de benen. Brins Boateng pakt dan die bal. Die door Abate uit de achterste lijn wordt weggetrapt. Pakt hij ook gewoon op. Inmiddels Niyang gevonden. Aan de rechterkant. Bewegingkje. Nog een bewegingkje. Nog een bewegingkje. En dan probeert hij wel. Heel eenvoudig langs Jordi Alba te komen. Alsof dat geen Spaans international is. Die afgelopen zomer Europees kampioen is geworden. De speler die overkwam van Valencia. Nu Barcelona weer. Maar Iniesta loopt tegen een tegenstander op. En de bal over de lijn. En dan gaat nu de laatste minuut in. Nee, Barcelona mag toch gooien. Maar dat is nog allemaal op eigen helft. Jordi Alba moet zelfs even terug naar zijn laatste lijn. Marcerano, de vervanger van Pujol. Geeft hem nog één keer mee aan Xavi Hernandez. Die het maar eens in één keer gaat proberen. In één keer de diepte zoeken. Aanname lijkt goed van uh, Piqué die nu daar voorin staat. Verplaatst naar de rechterkant. Staat dan voor de goal. Maar Abiati plukt de bal uit de lucht. En uh, kijkt erbij alsof hij er trots op is dat hij hem te pakken heeft. Ja, er wordt natuurlijk wat lengte mee naar voren gestuurd. En Piqué heeft die lengte. Stond ook wel in dat strafschopgebied. Maar Abiati mag nog eenmaal zijn handen gebruiken. En komt dan toch een stuk hoger. Zijn lange bal. Staat geen speler van Milan meer uh, voorin. Langzaam maar zeker begint ook San Siro te beseffen. Dat die overwinning deze avond binnen is, maar dat de uitschakeling van Barcelona, want Barcelona moet toch nog drie keer scoren straks in eigen huis tegen Milan dat de uitschakeling van Barcelona dreigt nou in elk geval is deze wedstrijd gewonnen, Milan wint met 2-0 in eigen huis, beide doelpunten naar rust gemaakt, maar dit is toch de sensatie van deze Champions League ronde tot nu toe, de overwinning van Milan maar vooral de nederlaag 2-0 van Barcelona Zover is het in Turkije nog niet. Galatasaray tegen Schalke. 1-1 in de extra tijd. Daarvan lopen de laatste tellen zo'n beetje. Scheidsrechter Collum verluidt in de mond en dan zegt ook hij dat het is afgelopen. Dit zal in Turkije niet goed vallen. Dat Galatasaray met Drogba en Sneijder in de basis en de topscorer van de Champions League... die nota bene scoort, maar het is allemaal niet voldoende om Schalke te verslaan... dankzij de tegengoal van Jones. Beide goals vielen voor rust. En Schalke heeft zich helemaal leeg geknokt om hier in ieder Geval het gelijke spel uit het vuur te slepen. Dat is gelukt. Ze nemen het mee naar Duitsland. De eindstand 1-1. 1-1. Doelpunten van uh, Burak Yilmaz en van Jones. En AC Milan-Barcelona werd dus 2-0. Dat wordt nog een return. 1-0 werd het door Boateng. en 2-0 door Montari. I knew that I would not, so good, so good, I got you, I feel nice, That sugar is I feel nice, That sugar is fine. I feel nice, like sugar and spice. I feel nice I sugar they're inspired Got it, I feel good. Tien over half elf. NOS langs de lijn. We gaan vooruit kijken naar morgen, naar Ajax met name dat won vorige week met 2-0 van Stewa Boekarest. Het team van Frank de Boer liet zien sterker te zijn in eigen huis. Maar wat verwacht de Ajax-trainer morgen van een duel op vreemde bodem? Nou, ik denk hetzelfde recept als in de arena. Toen hebben zij ook heel gedurfd gespeeld, vonden wij heel veel druk naar voren en het gaat erom uh, dat wij daar uh, onderuit uh, kunnen komen en ook wel moeten uitkomen. Anders heb je gewoon een hele lastige avond. En, uh, ik vond uh, Steo een hele goede indruk maken vorige week. En wij moeten in goede vorm zijn willen we geen uh, tegengoals interesseren. Bar Stichler, goedenavond. Je bent aanwezig geweest bij de PSC in Roemenië. Kan Stjauwa, denk je, Ajax onder druk zetten gezien uh, vorige week... toen het uh, duidelijk conditioneel uh, de boel niet aankon, zo leek het? Nee, ze hebben natuurlijk ook uh, een tijd niet gespeeld. Vergeet niet dat het nog steeds winterstop is in Roemenië. Dat helpt uh, Stjauwa natuurlijk niet erg. Um, tegelijkertijd hebben ze het wel geprobeerd... en ze zijn wel van plan om dat weer te doen. Al was het maar omdat het Stjauwa natuurlijk goed zou uitkomen... als ze Ajax zouden kunnen overrompelen met een snelle goal... Want dat is eigenlijk zeg maar, in de Roemeense filosofie... de enige manier om het nog echt spannend te maken. Ja. Tegen RKC kreeg uh, de gebruikelijke voorhoede uh, rust. Wat betekent dat voor de opstelling van morgen? Ja, de verwachting is eigenlijk dat zeg maar, de uh, voorhoede... die in de eerste wedstrijd tegen Steaua speelde... de morgen weerstaat. Dus met Fischer en Cuenca links en rechts. En met zonder tussen die alle drie op de bank zaten in de wedstrijd afgelopen zondag in Waalwijk. Um, ja, Dat doet een trainer natuurlijk niet voor niks. Die zou ongetwijfeld gevoeld hebben dat het in Waalwijk zonder dat trio wel goed zou komen. Maar ik denk dat hij ook voelt dat hij ze tegen Stjouwer echt nodig gaat hebben. Laten we dan weer even luisteren naar de trainer Frank de Boer. Dit keer over de favoriete rol. Nou ja, op dit moment zijn wij favoriet natuurlijk. Als je 2-0 voor staat, dan heb je natuurlijk een hele goede uitgangspositie. Stel dat je een goal maakt, dan moeten zij de vier maken. Dus... In dat opzicht hebben wij nu het voordeel, maar dat moeten we gewoon weer uh, bewijzen elke wedstrijd weer. En nogmaals, ik vond Steo een goede ploeg uh, die dat ook heeft laten zien in onze thuiswedstrijd. En zij hebben hun uh, kansen ook gehad. Dus uh, we moeten echt zeer geconcentreerd zijn en uh, niet. Uh, en niet denken dat het uh, zomaar dat het al gespeeld is. Want dan uh, krijgen we een uh, hele lastige avond. Ja, als je de boer zo hoort... dan is uh, onderschatting misschien wel de grootste tegenstander van Ajax? Nou, ik kan me niet voorstellen dat Ajax de tegenstander onderschat. Omdat uh, we echt wel gezien hebben een week geleden... dat die Roemenen wel heel behoorlijk kunnen voetballen. Um, en ik denk dat Ajax wel zo geconcentreerd bij de les is... omdat dat nou eenmaal wordt opgedrongen... door ook de omstandigheden en de tegenstander en eigenlijk alles. Vergeet niet, Ajax heeft een jonge ploeg... En dat betekent dat je eigenlijk eh, als trainer de boel al geconcentreerd en scherp moet houden. Omdat ze een heleboel dingen voor het eerst gaan meemaken. Dus dat wordt vaak uitgelegd als een nadeel. Maar misschien bij daardoor juist wel extra bij de les. Dat kan ook. Eh, ik denk overigens dat de boer één aanpassing doet ten opzichte van die wedstrijd van vorige week. Want toen speelde Scheune op een middenveld waar ook Eriksen en de Jong speelden. Dat was wel heel aanvallend en heel frivolt. Zou mij niet verbazen. Als hij, nou ja, noem het iets voorzichtiger, Schöner eruit haalt en Paulsen daar neerzet. Zodat hij iets meer power, iets meer kracht op dat middenveld krijgt. En het iets, uh, iets verdedigender neerzet. Laten we dan even naar de accommodatie kijken, naar het uh, uh, stadion. Er kunnen 50.000 mensen op de tribune, daarover zo meer. Maar even eerst het veld, hoe ligt dat erbij? Ja, dat is niet best. Dat ziet er van de bovenkant ook al niet goed uit. Ik begrijp dat het vrij glad is, dat het... Uh, in ieder geval, want dat hebben we gezien bij de training, snel stuk gaat. Er is een sprintoefeningetje gedaan... Uh, waarbij, zeg maar, daar waar de pionnetjes stonden... het veld echt binnen vijf minuten helemaal vertrapt is. Achter de doelen is flink gerend met sprintoefeningetjes. Ook daar ging het veld heel snel stuk. En op de helft van het veld waar Ajax zeg maar, getraind heeft in de partijvorm... zag je ook de sporen al. Ja, winter in Roemenië, dat is uh, meestal pittig voor gras. Dat blijkt ook hier wel. En ik vermoed het, ja... Optisch gaat het nog, maar ik denk als morgen de wedstrijd begint... dat je denkt, hé, het valt wel mee. Maar als de wedstrijd voorbij is, morgen zou ik nog eens kijken. Want ik denk dat het een verschrikking is dan. Ja, en dan even naar de mensen op de tribune. Ik zei al, 50.000 mensen kunnen erin. Stel, is dat bekend om zo'n fanatieke aanhang? Hoeveel mensen komen er, denk je? Nou, het gekke is, er zijn 18.000 kaartjes nog over. Dus dat betekent dat het eigenlijk maar voor twee derde... in het beste geval vol zit. Ik zei al, misschien is het hier ook krokusvakantie... en zijn al die mensen skiën? Ik, ik weet het niet, maar... Het, het, het is uh, twee derde vol, hooguit. Ik kan me ook niet voorstellen dat daar morgen nog even 18.000 kaarsjes worden verkocht. Dus dat valt al gek genoeg wat tegen. En ik begrijp ook eerlijk gezegd niet waarom. Maar goed, enthousiast en fanatiek zullen ze in ieder geval zijn. De, de, de aanhang die dan in ieder geval wel komt. Victor Fiesje kijkt er naar uit om uh, te spelen in Europa voor een enthousiast publiek. Ja, dat is gewoon geweldig. Dat is precies wat je graag wil als jonge jongen. En uh, ook een beetje meer, vind ik. Geweldig stadion en uh, ja... In Europa te spelen is gewoon uh, ja, wat je liefst wil. Dus uh, dat is gewoon een fantastische ervaring, vind ik. Ja, had Victor Fischer niet eigenlijk uh, het liefst? En uh, kan het antwoord wel raden? Denk ik een treedje hoger gespeeld? Ik denk dat je het antwoord inderdaad wel kan raden. Maar dat geldt niet alleen voor Fischer, dat geldt voor al die anderen ook. Maar ja, wat je niet hebt, heb je niet. En dan zou je maar moeten proberen om in de Europa League zo ver mogelijk te komen... met als een soort troostprijs, mocht je tot het einde uitzingen... dat de finale in je eigen stadion is... Op 15 mei. Dus dat is wel iets wat de boer natuurlijk al wel een paar keer gezegd heeft. Dat zou natuurlijk wel helemaal geweldig zijn. Um, iedereen in Nederland zegt dat kan niet. Maar goed, dat zeiden we in 2002 ook. Voor de wedstrijd in Amsterdam heeft de, de eigenaar van Stelba nogal wat uitspraken gedaan. Hè, over die kinderen tegen wie ze moesten spelen. Een beetje denigrerend. Heeft hij nu weer zoiets gezegd of heeft hij nu verstandig genoeg zijn mond gehouden? En voor zover ik heb kunnen constateren heeft hij zijn mond gehouden. Maar uh, het ontbreken van bewijs voor het tegenovergestelde is niet echt bewijs geloof ik. Uh, volgens mij heeft hij zich redelijk op de vlakte gehouden. Die man heeft natuurlijk zoveel domme dingen gezegd. Niet alleen hierover, maar over de meest uiteenlopende, wat gevoeligere onderwerpen. Dat ik bijna zou zeggen, besteed er niet te veel aandacht aan. Goed, dat doen we dan ook niet. Dankjewel Bas. Morgen is de wedstrijd integraal te volgen, natuurlijk hier op Radio 1. De wedstrijd begint Nederlandse tijd om vijf over negen... en plaatselijke tijd om vijf over tien. Maar dat is wel een beetje laat voor Victor Fischer, vindt Frank de Boer. Meestal ligt hij heel in bed, hè. Daar ligt hij meestal in bed, ja. <lacht> De Buzzards Original Savannah Band en Cherche Lavam. Eerder vanavond uh, heeft u het wellicht al meegekregen: wielrenner Lance Armstrong is niet bereid om uh, bij het Amerikaanse antidopingbureau USADA onder Ede te komen vertellen wat hij weet over doping in de wielersport. We praten erover met uh, wie de verslaggever Gio Lippens. Vandaag uh, liep geloof ik het ultimatum af, hè, wat ze hem hadden voorgelegd Gio. Ja, ja. vandaag liep het ultimatum af uh, waarbinnen hij nog uh, uh, inderdaad had kunnen verklaren dat hij gaat getuigen. En dat hij namen en rugnummers en alles gaat noemen. En daarvoor in uh, ruil mogelijk strafvermindering zou krijgen. Dat loopt dus nu af. Ja. Um, was dit te verwachten?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 Dat is wel te bedenken. Er zou een internationaal tribunaal moeten komen. Dat heeft John Fay, de grote baas van het WADA, het Wereld Antidoping Instituut, heeft dat voorgesteld. Uh, die heeft dat bij de UCI neergelegd. UCI heeft daar voorlopig nog niet op gereageerd. Maar aan de andere kant, de UCI heeft ook al duidelijk gemaakt. Hé, hey, daar ben ik toch wel benieuwd wat ze duidelijk hebben gemaakt. Uh, ja, dus Gio, je, je, je, je viel even weg in de zin uh, de, de, wat, wat ze duidelijk zouden maken. Wat er duidelijk zou worden gemaakt. Dus herhaal dat nog even als je wil. Nou, in ieder geval de, de WADA, John Faye van het WADA heeft voorgesteld om zo'n internationaal tribunaal uh, op te zetten. Dat heeft hij bij de UCI voorgesteld. De UCI heeft er uh, nogal uh, lauw op gereageerd. Die hebben daar eigenlijk nog helemaal niks op teruggezegd. Maar die pleiten wel weer voor een waarheids- en verzoeningscommissie. Maar goed, het WADA en de UCI die liggen aardig met elkaar overhoop. Dus zal het nog uh, flink uh, duren voordat daar uh, overeenstemming gevonden is. Maar dat er zo'n commissie moet komen die wereldwijd...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 Vergeleken met wat er in Amerika gebeurt. Maar uh, ik denk dat hij daar wel een beetje gelijk in heeft. En uh, ja. dat is in ieder geval zijn officiële verhaal. Ja. Uh, maar de consequenties voor Armstrong, die zijn er dus eigenlijk ja, niet, ja, behalve dan dat zijn straf, dus wordt niet wordt, uh, wordt teruggebracht, uh, zijn levenslange schorsing. Op dit moment in ieder geval niet, maar ik kan me voorstellen... als er zo'n uh, internationaal tribunaal komt, waaraan het WADA meewerkt... ja, op dat moment het WADA gaat dan wel weer boven USADA. Want USADA is gewoon de nationale dopingautoriteit. Het WADA is de wereldantidopingautoriteit. Dus als die dan uiteindelijk besluiten, er komt de commissie, Armstrong komt daar getuigen... dan kunnen zij natuurlijk ook wel strooien met strafvermindering. En dan heeft hij misschien uiteindelijk toch zijn zin. Ja, als die dan met het WADA gaat praten... Misschien zegt als hij, wel hij met waarde gaat praten, maar hij heeft gezegd dat hij dat in ieder geval wel wil doen. Want daar heeft hij wel vertrouwen in, als het maar internationaal gebeurt. Dus niet alleen Amerikaans. Ja, Oké, okay. maar goed, dat zegt hij nu. Nou ja, goed. Uh, we gaan het afwachten, meer kunnen we er toch nu niet over zeggen. Uh, dankjewel uh, Giel, voor nu over uh, Lens Armstrong. Dus die uh, nee heeft gezegd tegen het USA om te komen praten over de dopingperikelen. Dan gaan we terug naar een uh, toch wel roerige Champions League-avond. Voor het geval u het uh, heeft gemist. AC Milan, Barcelona, 2-0, Boateng. Met een luchtje van Hens, een uh, stanklucht van Hens... om even zo te zeggen, ging daaraan vooraf. En dan de 2-0, was een mooi goal van Montari. En het andere duel, Galatasaray tegen Schalke 0-4. Het duel van Wesley Sneijder tegen Klaas-Jan Huntelaar. 1-0 door Yilmaz. De eerste helft een 1-1 door Jones. Goede uitgangspositie dus voor Schalke 0-4.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 Ik geloof dat de keeper van hun bij die 5 meter 5-meter trap wel drie keer omgevallen is, maar uh, uh, uh, nou ja, het was natuurlijk wel, uh, eerste helft hebben we heel veel druk gemaakt, tweede helft uh, uh, iets, uh, iets afwachtender gespeeld. Uh, en veel duels natuurlijk in de wedstrijd en uh, uh, ja, uiteindelijk 1-1 uh, ja, is voor ons wel goed. Het oog, hoe staan wij? mee? Ja, het is uh, stukken beter gelukkig. Maar je hebt mij keer kunnen trainen, dus over de wissel was je niet verbaasd?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 Goed, dan uh, meld ik u nog even dat FC Utrecht de komende weken geen beroep kan doen op Nana Assare en op Dave Bulthuis. Dat bleek vandaag bij nader onderzoek van hun enkelblessures. Van het tweetal is naar verwachting het snelst hersteld. Utrecht uh, hoopt hem over twee weken, of twee tot drie weken, weer uh, terug te hebben. Assare uh, ontbreekt zeker vijf tot zes weken. Bij de speler raakte geblesseerd in het uitduel met uh, PSV van afgelopen zaterdag. Bij Adam Sarota is gisteren een nieuwe voorste kruisband in zijn rechter knie gezet. Hij kan zich nu gaan richten op zijn revalidatie... die 9 tot 10 maanden in beslag neemt. Goed morgen, zijn we weer terug, opnieuw met veel voetbal. Een extra NOS langs de lijn vanaf half 9 tot 11 uur... met live Steaua Boekarest tegen Ajax... en het matchcentrum met de overige duels uit de Europa League. En natuurlijk de WK-baan in Minsk. Zometeen het oog met Klery Pelak. Goedenavond.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 Kaarten via toneelgroep.deappel.nl. Dit is Radio 1.